7 uur. Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het Internationaal Olympisch Comité heeft er het volste vertrouwen in dat Rusland zorgt voor veilige winterspelen. Ondanks de terreuraanslagen in Volgograd waarbij 31 doden zijn gevallen. Voorzitter Bach is ervan overtuigd dat er alles aan gedaan wordt. om de veiligheid van alle deelnemers aan de winterspelen te garanderen. Er zijn extra veiligheidsmaatregelen genomen. naar aanleiding van de aanslagen, die volgens Moskou het werk waren van moslimterroristen uit de Kaukasus.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 In Barneveld is een jongen ernstig gewond geraakt bij het carbidschieten. Hij werd geraakt door een melkbus waarin het karbiet tot ontploffing was gebracht. De jongen is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Over de identiteit en de verwondingen van de jongen wil de politie nog niets zeggen. Bij het carbidschieten wordt karbiet met een beetje water in een afgesloten melkbus tot ontploffing gebracht. De deksel of andere afsluiting vliegt dan met een oorverdovende knal uit de melkbus. Als het goed is. De 74 opvarenden van een Russisch onderzoeksschip dat sinds kerst vastzit in het ijs van Antarctica worden met een helikopter gered. Dat gebeurt na drie mislukte reddingspogingen over zee met een ijsbreker. De helikopter staat aan boord van een Chinese ijsbreker die nog in de buurt ligt. Aan boord van het Russische schip zitten wetenschappers en toeristen. Aan boord is ook nog voor weken eten en drinken. Het weer. Aan de kust staat een harde tot stormachtige windkracht 7 tot 8... met op de Wadden soms zware windstoten. Verder is het bewolkt met nog enige tijd regen. Komende nacht wordt het droog met minimaal rond 4 graden. De oudejaarsdag begint droog met geregeld zon. en Het wordt 6 tot 8 graden. Maar s'avonds gaat het weer regenen. Dit was het NOS Journaal. ABB ah. ah, Verkeersinformatie. Heerlijk rustig op de Nederlandse wegen. Behalve op de A73 Venlo naar Nijmegen. Daar is een ongeluk gebeurd tussen Boksmeer en knelpunt het Rijkenvoort. De rijbaan is daar dicht. En er staat vanaf Boksmeer drie kilometer file. Het NOS Radio 1 Journal. Bert van Sloten. En Robert Meder. En dus geen kunststof, dat heeft alles te maken met het Olympische kwalificatietoernooi. We gaan straks aan die spectaculaire 1500 meter beginnen. Daar zijn alle beslissingen dan duidelijk als die is afgelopen. Nu weten we dat Diana Valkenburg, Thijsje Oenema, Annette Gerrit, ze allemaal ontbreken in februari definitief bij de Olympische Spelen in Sochi. De 5 kilometer in Hirveen was ongelooflijk spannend. Um, maar um, Nederland lost meer af. Dat is ook goed, of niet? Ook een beetje slecht nieuws gaan we ze even uitleggen. Huiseigenaren zijn dit jaar fors meer gaan aflossen op hun hypotheekschuld. Want dat is het nieuws. Blijkt allemaal uit een rondgang van de NOS bij de grote banken. Economieverslaggever Eva Wiesing die legt het uit. Waarom we meer zijn gaan aflossen.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 Uh, aan de andere kant, uh, ja, wat je aflost, dat kun je niet uitgeven in de economie. Je kan geen meubels kopen, geen auto's kopen. Dat hebben we ook weer nodig. En dat consummate. hebben we ook weer nodig. Dus uh, twee kanten. Wilt u meer weten over het onderzoek? Neem dan een kijkje op de website www.nos.nl. Michael Schumacher vecht na een zwaar ski-ongeluk voor zijn leven. Zowel de Duitse, maar ook de Italiaanse media... volgen het nieuws rond Schumacher op de voet. Guten Tag liebe Zuschauer und das bewegt uns heute. Schumacher in Lebensgefahr, der Rennfahrer ringt mit dem Tod nach einem Skiunfall. Vor zwei Stunden dann die erste offizielle Pressekonferenz. Der Unfall ist mit hoher Geschwindigkeit passiert. Alles was wir tun können wird getan, aber im Moment können wir noch keine Aussagen über die Zukunft von Michael Schumacher treffen. Wir wollen von alles wissen und die Antwort ist vorgesehen. Prognosis, nein, da branden wir unsere vingers nicht an, da ist noch viel zu früh vor. De situatie is ernstig, maar we weten vooral nog heel veel niet. het l'ospedale di Grenoble, Michael Schumacher è ricoverato in rianimazione al quinto piano nel reparto di neurologia. Rechterkant van zijn, van zijn hoofd, veel schade, heel veel schade, dus ook dat dat werd aanvankelijk omschreven als serious head injury. Zijn collega Philippe Massa schrijft über Twitter: Ik ben schockiert en ik hoop dat het hem zo so snel wie mogelijk weer beter gaat. Ik wens je zijn familie jetzt heel veel kracht. Ook Sebastian Vettel wünscht Michael alles Gute. Er wordt door meerdere coureurs Waar hij tegen gereisd heeft, gezegd: Als iemand deze strijd kan winnen, is hij het. Want hij is een winnaar, hij is fysiek sterk. Michael Preiss in Grenoble. Hebben ze inzwischen daar weer wat gehört? Wie is die actuele lage? Het wordt de nächste Mitteilung geben, erst, wenn es weer etwas Neues gibt. Also, wenn sich an zijn gezondheidszustand etwas verändert. dan hoffen we, dat het zumindest positieve Nachrichten zijn, die aber bestimmt nog een ganze tijd lang op zich wachten lassen kunnen. Hij heeft ook altijd gezegd: Ik ben wel bang voor de dood, maar ik ga niet daarvoor mijn passies opgeven. zijn passie is snelheid is risico opzoeken. In deze kliniek kämpft Michael Schumacher om um zijn leven. Voor het krankenhaus sammelen zich sinds gisteravond journalisten, camerateams, maar ook fans. Wat heel erg opvalt is dat niemand zich ermee wil verzoenen dat dit wel eens fout zou kunnen aflopen. Men wil het niet opgeven. Het is bijna acht minuten over zeven. Het moet een spektakel worden rond het scheepvaartmuseum in Amsterdam. Daar is morgen het traditionele nieuwjaarsfeest van de staatsloterij. Vuurwerkontwerper Paul Philipsen is al dagen druk met het voorbereiden van de show. Zo. Onze verslaggever Ewout de Bruin die vroeg hem wat we kunnen verwachten. Nou, we gaan uh, zeg maar voorafgaand aan 12 uur uh, schieten we zeg maar, vanaf de Amsterdam... dat is een uh, historisch schip wat bij het Scheepvaartmuseum ligt... Uh, schieten we twaalf keer uh, alle kanonnen af die er aan boord zijn... Uh, met een harde knal, flitsen, dingen. En dan uh, om 12 uur uh, gaat het los. Uh, het bandje speelt en uh, het vuurwerk gaat de lucht in. En hoe ziet dat vuurwerk er dan uit? Kunt u daar iets over zeggen? Want u bent de ontwerper van het hele um, Nou, Het is voornamelijk uh, 3 inch. Uh, 75 mm uh, bommen in de lucht. En een, uh, achter het schip ligt, een, uh, ligt vier potons met uh, Romeinse kaarsen. Dat is zeg maar 30, 45 mm. Dat uh, gaat tot een metertje of 50, 60. En ja, dat is gewoon acht, acht minuten lang blazen. Dat is wel wat het is. Ja, dat is het echte werk ook. Uh, ja, het kan altijd groter, uh, maar uh, dit is wel uh, het echte, echte werk. En we hebben de mooiste locatie van Amsterdam. Ik bedoel, het scheep uh, de oude boten die er liggen. De, ja, het is echt fantastisch. Hier zijn nog allemaal dozen. Met, mag ik hier gewoon zo aankomen met allemaal spullen? Met lonten, of Wat is dit? Um, ja, dit zijn de 75 millimeter uh, bommen. Uh, wat je kunt zien is een soort ja, kleine kogel met een soort busje eronder. In het busje zit uh, de drijflading. En in het bolletje wat er bovenop zit van uh, 75 mm... daar zit de effectlading in. Uh, aan elke uh, bom, zoals het heet, elke shell zit een uh, lont. Aan elke lont zit een ontsteker. Die ontsteker die gaat in een elektronisch kastje. En dat wordt zeg maar, centraal aangestuurd door de computer. Waardoor je uh, ja, heel erg nauwkeurig kunt bepalen... wanneer wat de lucht in gaat en op welk moment. Nou is het uh, nu goed weer. Uh, het waait een beetje. Toen we hier net aankwamen lopen, hoe is dat morgen? En wa wat kunt u hebben... Uh, ja, in principe kunnen we tot windkracht 5. Regen maakt me niet zo heel veel uit. Het, uh, het werk wordt er niet leuker van. Maar ja, alles zit ingepakt en we zijn voorbereid op regen. Alleen ja, als het te hard waait. Als we echt, zeg maar, windkracht uh, meer dan 5 krijgen. Dan, uh, ja, dan moeten we echt gaan overleggen met de autoriteiten. Van, gaan we, wat gaan we doen? Ja, Want dan kan het onverantwoord worden. Uh, er komt een moment dat het onverantwoord is. Uh, en dat ligt zo rond windkracht 5. Maar... Uh, het, het, ja, het is wel oud en nieuw, dus ja, we, ik ga ervan uit dat het goed komt. Vorig jaar zaten we ook op het randje, toen was het regen en wind. En nu hoop ik dat alleen een beetje wind is en niet te veel regen. Komt hier nog zeg maar, handmatig vuur ergens aan te pas? Staat u nog ergens met een lont of is het een druk op de knop? Um, nee, het is wel druk op de knop. We hebben zeg maar, um, met, de, met het orkest dat speelt, hebben een... Een muziekstuk afgesproken... en daar loopt een soort synchronisatietape voor hun en voor, voor ons onderdoor. En uh, daarom kun je zeg maar op dat moment ook... Zeg maar het vuurwerk synchroon laten gaan op de muziek. Dus het is, uh, ja, op een gegeven moment ben je gesynchroniseerd... met dat signaal wat zowel de band als ik krijg. En dan uh, loopt, loopt, alles, loopt alles gelijk, lopen de klokken gelijk... en dan ja. kunt u op de knop drukken? Ja, ja uh, we drukken in principe iets van... Twee, drie minuten voor twaalf uh, op de knop. En dan lopen we ook gesynchroniseerd. Dan heb je al die kanonschoten met het aftellen, met de countdown. Uh, en het twaalf uur moment. En dan uh, is het acht minuten vuurwerk wat uh, in principe synchroon loopt. Maar op het twaalf uur moment, uh, ja dan staat u eigenlijk net als heel Nederland... ook gewoon op de klok te kijken, dus... Uh, nou, daarvoor eigenlijk ook. de Twee minuten daarvoor ook al. Omdat ik dan, ja, dan kan ik zien of ik zinkloop. Of, of het allemaal, uh, ja, werkt. Hè. Je hoort te knallen. En uh, ja, en in principe, ja, ik ga persoenen, zeg maar, om uh, kwart over twaalf. Dat is het enige nadelen van het vak. En als je nieuwsgierig bent geworden en morgen toevalligwijs niet naar Amsterdam toe kan. De vuurwerkshow is ook te zien op SBS6, net na middernacht Yvonne Nauta plaatste zich via de vijf kilometer voor uh, de vrouwen voor uh, Sochi. Steven Dalenbouten praat nu met Anna. Nou. Yvonne, gefeliciteerd. Wie zat het te spelen? Dankjewel. Ja, ik uh, durfde eigenlijk helemaal niet blij te zijn. Erna, ik, nou ja, ik weet niet. Ik wist het gewoon nog steeds niet zeker op een andere manier. Maar oh, wat was dit spannend, zeg. Ik, uh, Waarom wist je het niet zeker? Nou, ja, gewoon. Ik, ja, ik durfde gewoon nog niet uh, blij te zijn. Ik zag mijn coachie zo blij zijn, maar... Nou ja, het, uh, het schijnt echt zo te zijn, ja. Je had op die drie kilometer al aangetoond dat je, dat je goed was, hè, goed in vorm. Uh, maar hoe hoog was dan toch de druk op weg naar deze vijf kilometer? Ja, ik... Uh, ik, uh, ik had zoveel spanning ook van tevoren. Tenminste, uh, ja, en overal in de eerste rit al gelijk onder de zeven minuten. Dan, weet je wel, van... Uh, dit gaat geen uh, makkie worden, sowieso niet. En uh, nou, dit voor je natuurlijk. De weer weerkneit is dus hard. Nou, maar uh, ik heb het op een, een of andere manier toch voor elkaar gekregen... om uh, om ronde te rijden. Het hele voorval op de drie kilometer... waar uh, je dus de Olympische Spelen in eerste instantie misliep. Hoe belangrijk is het voor jou dat je je nu op eigen kracht gekwalificeerd hebt? Ja, heel belangrijk. Sowieso, je wilt niet... Uh, maar helemaal afhankelijk zijn uh, van, uh, nou, van de keuze heren, zeg maar. Het nou, is toch ook wel mijn afstand en ik wilde het zo, zo graag. En, nou, het, het is gewoon gelukt. Ik, uh... Je moet nog even bijkomen. Nou wil wel het, het wrange toeval, wou ik zeggen, nou ja, toeval is het niet. Maar jouw ploeggenoot Oenema, ja, die uh, blijft hierdoor, doordat jij bijrijdt rijdt, buiten die top 10. Is dat iets wat al door je hoofd gespookt heeft? Um, nee, nou ja. Je, het gaat er uh, aan tafel uh, best wel eens over. En dan uh, probeer ik me daar niet mee bezig te houden. Want ja. Hoe graag ik ook uh, nou ja, Thijsje ook mee wil hebben. Je gaat toch voor jezelf. En uh, ik hoop dat het nog op een of andere manier goed komt. Maar uh, ja. Denk, denk je dan bijvoorbeeld aan een skatehof op de drie kilometer? Want als je dan daar alsnog zou plaatsen via een skatehof, dan zou Oenema er ook weer bij komen. Ja, ik, uh, ik weet het niet. Uh, ik ga denk ik hier maar eens van genieten en dan zie ik wel wat er allemaal, uh, wat, wat me nog staat te wachten, zeg maar. Want wil jij die skate-off rijden? Ja, als het, uh, tuurlijk, als ze, hem, uh, als ze besluiten dat de skate-off moet zijn, dan natuurlijk uh, ga, ga ik hem rijden. Dat is geen twaalf mogelijk, maar ja, ik weet niet of dat uh, uh, nodig is, zeg maar. Deze heb je in ieder geval, de 5 kilometer. Jouw afstand, een eigen verdiende ticket naar de Spelen. Ja, dankjewel. Yvonne Nauta was dat met Steven Dalenbaat? Goed, dat was de 5 kilometer. We maken ons op voor de 1500 meter mannen. Sebas in Heerenveen, waar moeten we op letten? Op een heleboel rijders om te beginnen in rit 3. Stefan Groothuis, winnaar gisteren van de 1000 meter. En dat deed hij zo goed. Dat ik hem ook niet uitvlak uh, voor een ticket mogelijk op de 1500 meter. En voor de duidelijkheid, als Grotes bij de top 4 eindigt, krijgt hij die 1500 meter er dus bij. Maurice vriend, moet redden wat het te redden valt. In de vierde rit vorig seizoen baarde hij opzien door de Eerste Wereldbeker te winnen als debutant. Maar sindsdien zijn de prestaties alleen maar minder geworden. Maar goed, je weet nooit. Dan maken we even een sprongetje naar rit 7. Dat wordt een duel zeg. Kelt Nuis tegen Mark Het Nuis moet revanche halen, want gisteren was die zo slecht op de 1000 meter en Mark Tuit het is... Volkomen afhankelijk, ondanks die derde plaats op de 1000 meter, van hoe de uitslag gaat zijn van deze 1500 meter. Of hij überhaupt wel een soort zien mag om misschien wel zijn Olympische titel te verdedigen op de 1500 meter. Laten we dat niet vergeten. Daarna Sven Kramer pakt die deze bonus mee tegen Thomas Krol, die gisteren vierde werd op de 1000 meter. Maar dat is voorlopig nog niet genoeg. Jan Blokhuizen in de voorlaatste rit is al zeker op de 5 kilometer. Rijdt tegen Wouter Holdeuvel, die heeft alles gezet de afgelopen anderhalf jaar op de 1500 meter. Moet dus vol aan de bak. En in de laatste rit, Rian Ket, heeft ook alles gezet al jarenlang... op deelname aan een Olympische 1500 meter. Moet hij zich dus nu zien te plaatsen in de rit tegen Koen Verwij. Voor rijders die nog geen andere afstand hebben, geldt dus winnen. Je moet winnen, anders ga je niet. Ja, is, wat zegt het over Jochem Uithagen, over deze afstand... als de Olympisch kampioen moet afwachten hoe anderen het doen? Uh, dat ze gewoon... Uh in het voorseizoen en het afgelopen seizoen niet hard genoeg hebben gereden. Dat het heel zuur is, maar dat de, de prestaties zelf Maar door die 1500 er... meter ja. lager op de ladder staat. Ja, en ik het gevoelsmatig jammer vind... omdat er nog steeds Olympische medaillekandidaten tussen rijden... ook die niet gaan. Oh. En het is raar dat je nu, uh, als je derde wordt... dat je moet gaan denken van... Goh, ben ik derde achter Sven of ben ik derde achter Koen? Dat dat verschil gaat uitmaken maken hoe je eindigt. Dat, dat is heel, heel zuur, maar zo zijn de regels. Over zuur gesproken. Uh, wanneer verzuren je benen uh, in, in die 1500 meter? Als het goed gaat, de laatste 100 meter pas. Of helemaal misschien wel niet. Uh, maar zo laat mogelijk. Het is een hele flauw antwoord. Maar dat is eigenlijk gaat het dan de... goed? Ja, ja, ja, want dan kan je hem vol doorhalen. En als, het wat... Kijk, als je meteen al voelt dat hij verzuurt, dan ga je, je controle ook missen. En dan heb je ook vaak niet meer het vermogen om echt nog dieper je systeem in te gaan, om nog meer zuur zeg maar, op te roepen. Dus je moet echt, ja, hoe, hoe later, hoe liever. Ja, bij jouw Olympische 1500 meter. Uh, nou, hij... ja, ik zie je al gelijk denken. Ja, nee, hij kwam eigenlijk... Ik heb in de tweede ronde toen ietsje laten liggen. En ik had een verval van 17e... tussen de ene laatste en de laatste ronde. En daardoor won ik het. Want op 1100 meter las ik, had ik geloof ik nog de zevende doorkomst of zo. Hm. Dus ik pakte daar geloof ik bijna een seconde terug op iedereen. Ja, dus het heeft alles met indeling te maken? Ja, en, ja absoluut. En ik ja. ben heel nieuwsgierig bijvoorbeeld wat Sven gaat doen. Of hij wat vlakker gaat rijden. Je ziet dat de Oranus en Fabrice deed dat ook. Die reed 62, 26, 27, 74 of zo. So. En ik denk dat Sven ook um, wat vlakker gaat rijden. Omdat hij niet de absolute topsnelheid heeft. Dus het wat, wat, wat beheerser aan het begin zal moeten doen. En waar je die sprinters dus inderdaad ziet. Dat ze die veel meer aanvallen. Die ploffen namelijk toch. En dan kan je beter alle snelheid pakken die je aan het begin mee kan nemen. We gaan naar Stefan Groothuis, met name en Patrick Roest. Spannend. Staat in de baan Groothuis. Die tweede wet hè, bij het vorige Olympisch kwalificatietoernooi. Op deze 1500 meter. En daardoor ook in Vancouver mocht rijden. Daar kwam hij toen uiteindelijk niet verder dan de 16e plaats. Op de Olympische 1500 meter. Maar daar was Groothuis uh, ziek geweest. Hè. Na ween van een ziekte gooiden die Olympische Spelen. Uh, wat hem betreft in de war. Roet in het eten. Groothuis teruggekeerd naar moeilijke perioden in zijn leven. Mentale problemen gehad. Blessures gehad. Uh, virussen gehad. Maar liet gisteren zien op een prachtig niveau terug te zijn. 23,45 voor de winnaar van de 1000 meter van gisteren. Rijdt onbevangen deze 1500 meter. Het kan alleen maar een bonus zijn voor hem. Tegen Patrick Roest. Dat is een jong talent van 18 jaar of komstig uit Lekkerkerk. Een man voor de toekomst. Maar deze wedstrijd komt normaal gesproken nog te vroeg voor Patrick Roest. De snelste tijd staat op naam van Jos de Vos. 1,48,80 in de rit hier voorafgaand. Hier komt uh, Steven Groothuis aan. 49,14. Uh, een goede rondetijd van 25,6 seconden. Roest al op grote achterstand. Dat is het na Natuurlijk voor Groothuis. Dat hij zo vroeg moet rijden in deze 1500 meter. En daardoor een tegenstander heeft. Die dan weliswaar een jong talent is. Maar die hem nog geen partij kan geven. Groothuis moet het helemaal alleen doen. Want Roest gaat de bocht in. En Groothuis is de bocht zo'n beetje al uit. En is op weg naar de bel. De eerste volle ronde ging dus in 25,6 seconden. De tussenronde tussen de 700 meter en de 1100 meter. In 27,3 seconden. Dat is uh, dus wel een dikke, dikke, dikke seconde verval. 1,7 seconde verval voor Stefan Groothuis. Die wel nu in het voordeel heeft van de laatste binnenbocht. Dat voordeel is aan zijn zijde. Stefan Groothuis, die dit seizoen een 1500 meter reed in Astana... en daar tot 1.46 kwam. Kan hij hier misschien de 1 minuut en 45 seconden in... of zit dat er niet in voor Stefan Groothuis? De oud-wereldkampioen op de 1000 meter. Op die afstand gaat hij. De 1.45 zit er niet in. 1:46, 43 is de tijd voor Stefan Groothuis. Zo snel was hij dit seizoen nog niet op de 1500 meter. En nu moet hij dus gaan wachten... of dit dit genoeg is en wrijvend wacht Jack Ory met de Mason, coach van Brent Loyalty. Die weet dat hij met zijn ploeg dus maar één vrouw naar de Spelen krijgt. Alleen Laurine van Riesen, wat dat betreft, staan de mannen er net als het hele seizoen al beter voor bij zijn ploeg. Patrick Roest is natuurlijk ook gefinist. De man voor de toekomst rijdt een persoonlijk record... maar doet niet mee om de plekken die recht geven op deelname aan de Olympische Spelen. Steven Groothuis staat dus op de eerste plaats als we Maurits vriend in de baan krijgen... Als hij achterom kijkt, Maurice Vriend, want dat zal hij niet doen... dan ziet hij twee, hé, wat zeg ik, twee, drie grote spandoeken. Hup, Maurice Vriend staat er op de ene. Midwoud, goed, Maurice Vriend. En dan een spandoek met Maurice. En ik denk zijn achternaam in een Russische tekst geschreven. Dat uh, zal niet anders zijn. Terwijl hij vertrokken is in deze rit tegen Pim Schipper. De vierde rit Schipper, ploeggenoot van de net gereden Groothuis. Meer denk ik een man voor de uh, duizend meter dan voor de 500, uh, 1500 meter. En vriend, moet dus nu redden wat het redden wordt... wat zijn hele seizoen... van. Hij al tegen. Bij de NK afstanden viel hij tegen. Kwam hij niet verder dan de tiende plek? En dat was heel wat anders dan de derde plaats die hij vorig jaar behaalde bij de NK afstanden 23-53, de openingstijd van Schipper. 24-09 voor Vriend. Die haast moet maken in de binnenbocht. Anders wordt het moeilijk. Ah, dit lossen ze wel goed op. Maar ook Schipper die meteen naar de binnenzijde toe kruist. En dan eventjes meegaat in de slag van Vriend. Eventjes aanpikt als het ware. En dan naar de binnenkant toe gaat. Even gebruik maakt van zijn ja, regiogenoot. Want ook Pim Schipper komt uit Noord-Holland. Komt uit Medemlik. En Pim Schipper houdt het initiatief in deze 1500 meter. Uh, twee ronden nog te gaan. Uh, 26-1 voor hem. Maar 26 rond voor uh, Maurice Vriend. Is dus beter in de rondetijden. Uh, rondetijd werden wel langzamer dan Stefan Groothuis. Vriend geeft vier van een seconde toe in deze ronde. Vriend zal het moeten goedmaken. Bijvoorbeeld in die tussenronde die hij nu aan het schaatsen is. Wil die nog hoop houden? Daar komt Maurice Vriend uit de Correndon ploeg. De ploeg van Jan van Veen bij wie hij traint. Ging dus mee toen de sponsor die ploeg overnam. Daar komt Vriend zij aan zij. Nu de iets voorbij. Voorbij Pim Schipper. Hij pakt 16e Schipper in deze ronde. Maar met 27-2 pakt hij maar 1 tiende terug ten opzichte van Stefan Groothuis. En ligt hij bijna een seconde achter op Groothuis schema. Oh, en nu gaat het mis. Een enorme misser bij Vriend die omhoog moet komen zelfs op de kruising... ...en daar heel veel snelheid mee verloren. Of had al veel snelheid verloren in de voorlaatste bocht. Nu door de laatste buitenbocht heen komt Schipper daardoor ook weer terug. Terug bij Maurice Vriend naar die misser uh, op de kruising. En dan zit de 1.46, 43 er denk ik niet in. Nee hoor, daar komt hij maar langer na niet aan. Oh nee, 1.47, 38. Dat zou mij verbazen als dat genoeg is eerlijk gezegd. Maar goed, je weet het niet... ...want de 1500 meter is niet de beste afstand van de Nederlanders. En dat weten we ook qua tijden. Voorlopig staat die tweede Maurice Vriend... Met die 1.47.38 achter Stefan Groothuis. En Pim Schipper met 1.47.85 op de derde plaats. Vriend, was er blij mee, Jochem. Zagen we direct naar, uh, naar de finish? Ja, ja, absoluut. Maar ik ben wel heel nieuwsgierig. Want ik denk, ik denk hij is er blij met zijn race. En hij heeft er niet een heel goed voorseizoen gedraaid. Dat hij happy is met zijn eigen prestatie. Maar of het hem gaat opleveren wat hij graag wil, dat uh, denk ik Olympisch niet. Een Olympisch ticket bedoel je? Denk nou, niet. Nee, nee, nee. We hadden het net over verzuring. Ja, die zat er oh. absoluut in, hè, vlak voor de je, bocht. Het spoot ongeveer uit zijn benen. Ja, dat zie je op de kruising. Dan, dan kan je niet meer je, je lichaam van links naar rechts gooien. Terwijl je heel graag wil. En je gaat, gaat die laatste bocht dan aanvallen. En daar komt die ja. misslag ook gewoon. En daar komt die misslag. En dan moet je vaak overeind komen. En dan moet je weer die bocht in. En, ja, dat, dat is echt gewoon harken, noem ik het altijd maar. En dat, het is een zo'n raar gevoel. Je hebt geen controle meer over je schaats wat er gaat gebeuren. Want je voelt eigenlijk helemaal niks meer? Nee, je kan niet meer bewegen. Je, ja, je voelt heel veel pijn in je benen, maar je hebt geen controle meer. En je wil snelheid blijven houden, je wil blijven afzetten. Maar die sturing, die, die signalen kan je niet meer doorgeven in je lichaam. Je benen doen niet meer wat je wil. Ja. Stefan Groothuis, jij zei, hé, hey, dat gaat best wel goed tijdens ja. de race. Ja, absoluut. Hij reed een uh, hele rappe race. Je ziet wel, Stefan is een typische sprinter, wat wij eigenlijk net ook vertelden. Hard erin. Eerst de hele snelle ronde, dan zie je dat hij... 23,45. Uh, dat is gewoon hard. Uh, Ik denk dat het een van de snelste openingen van de dag gaat zijn. Uh, dan rijdt hij een rondje 25,6. Dat is gewoon hard. Dan rijdt hij een rondje 70-3 achteraan. Nou, daar laat hij nog niet heel veel liggen. En dan zie je wel dat hij daarna echt moe wordt. En dan gaat hij gewoon bijna naar 9-9. Dan heeft hij dus ruim 2,5 seconden verval. En degene die sprinten, die het vandaag voor elkaar krijgt... om dus minder op een hoop te gaan... die gaat het in de laatste ronde winnen. Want als je daar eh, geen 9-9 rijdt, maar 28-9... dan heb je nog steeds ruim 1,5 seconden verval. Dan win je dus een seconde en dan, dan, dan, dan, dan ga je, dan je naar de 1,45 half... Dat zijn tijden die er in het ieder niet vaak zijn gereden. Ik kijk ondertussen even naar het Barenkoor. Het Barenkoor zit op 1.44, 1.48. Dus oh, dat zijn dan wel echt tijden. Dat, dan ga je richting plaatsen. in. Ja. Johnny Davis, alweer oh, een tijdje geleden. Ja, uh, ja, 13 november 2009. Ja. Uh, eerder wie eerder toekomt. Je had er net drie goed. Ja, met betrekking tot de plaatsing bij de vrouwen. Dankjewel als je het nog even noemt. Uh, <laughs> ja. Had ik al gezegd dat je de drie goed had net. Ja, uh, ja, van. heel goed. Uh, dus uh, schrijf ze nu maar op. Ze zijn al begonnen. Uh, vul ze maar in bij de mannen. Ja, ik, ik, ik, ik, Koen, Sven, Mark en Stefan. Dat zou een heel mooi uh, rijtje zijn. En uh, waarom? Omdat je namelijk nou dan ook zoveel mogelijk mensen te spelen hebt, geen gezeur met aanwijsplekken. En ik denk dat je drie mannen hebt of vier mannen hebt die allemaal kunnen knallen op het moment dat recht om dra draait. Ja. ja. We horen de mannen hun rondjes rijden. Uh, Sebastiaan Timmerman is er al... Uh... Ja, Rens Rotteveld Rens heeft gereden. Maar uh, wordt uh, vierde, staat nu al vierde. En Tim Roelos rijdt uh, de voorlopig voorlaatste tijd. We gaan uh, richting rit 6. En ik zat net ook nog eventjes met die matrix te stoeien. Want ja, hij kan nog wel blij zijn, Maurits vriend, dat hij tweede staat achter Stefan Groothuis. Maar stel nou dat dat de einduitslag zou zijn van deze 1500 meter. Dan wordt uh, Maurits vriend de tiende man in de lijst. En een lijst waar Koen Verwij dan niet in staat. Hè? En dat moet voor die ploegenachtervolging. Dus dan zouden hij er weer uitvallen. Uh, voor de aanwijsplaats voor uh, Koen Verwij. Dus daar heeft hij helemaal niks van, Maurits Vriend. Sterker nog, die weet eigenlijk nu al. dat die tweede plek waar hij nu nog op staat. dat dat niet genoeg is. voor uh, deelname aan de Olympische uh, 1500 meter. omdat Koen Verwij mee moet voor die ploegenachtervolging. En Koen Verwij schrijft straks pas in de laatste rit. Maar dat is dus echt de sleutel die bij hem in handen uh, is, als het ware. En dat hakt dus nog echt als een extra straat deken over deze 1500 meter heen. Ik kijk weer naar een jong talent trouwens. We hebben eerder al Patrick Roestrat, de man voor de toekomst. Uh, Kuiverbij is 19 jaar, hij voor jong Oranje. En dat is ook wel iemand die wordt gezien als, uh, als een van de mensen die zich gaat specialiseren voor de middellange afstand. 1500 meter, misschien ook wel 500 meter voor de toekomst. Hij is 19 jaar, heeft al wat ervaring opgedaan zo de laatste jaren bij uh, Nederlandse kampioenschappen. Er reed een goede 1000 meter gisteren hoor. Dan werd hij zevende. En daar zat hij dus echt uh, de ervaren heren, de toppers zat hij daar flink op de huid. Hij rijdt tegen Douwer de Vries. Dat is natuurlijk meer een man van de lange afstand. Dat is ook te zien op de baan. Waar Kuiven na de 700 meter behoorlijk voor ligt ten opzichte van Douwe de Vries. Niet alleen qua tussentijd, ook qua rondetijd. En als ik ze dan vergelijk met de tijden van Stefan Groothuis, de tussentijden, dan ligt Kuiven wel achter. Maar dat zou een sensatie zijn als Kuiven hier sneller is dan Stefan Groothuis. Dan zou hij trouwens ook een dik persoonlijk record rijden. Douwe de Vries komt terug. In de fase van de wedstrijd, dat je dat ook wel van Douwe de Vries mag verwachten. De lange baner die veel problemen heeft gehad met zijn rug. Een goede 10 kilometer reed. Vijfde persoonlijk record. Niet genoeg voor Sortie Maar toch liet zien dat hij de, het schaatsen nog altijd niet verleerd is. En nu een soort locomotief is voor Kai Want hij rijdt er een paar meter voor. Hij gaat naar buiten toe. Kai heeft het voordeel van de laatste binnenbocht. Dat is altijd de loting. En die meespeelt op de 1500 meter. Buiten starten is binnen eindigen. Maar Kai heeft ondanks dat richtpunt uh, er wel voordeel aan. Maar gaat hier niet de rit winnen. En uh, Douwer de Vries. Vries komt net niet aan de tijd maar dat scheelt niet veel hoor twee tiende maar van uh, stefan groothuis 146 62 maar weet dus ook dat het niet genoeg is om de 1500 meter te mogen gaan rijden in uh, sochi terwijl Kai verbij 147 39 rijdt en andermaal een persoonlijk record daarmee heeft gereden het is niet genoeg voor douwe de vries omdat hij nog geen uh, andere afstand uh, op zijn naam had staan en dat moet je moet een andere afstand op je naam hebben staan dan Telt een tweede of een derde of een vierde plaats. En anders niet. Dus Kelt Nuis weet wat hij moet doen. Kelt Nuis moet sneller rijden nu. Dan Stefan Groothuis. Dan zijn ploeggenoot. Na nou, die miserabele duizend meter van gisteren. Want daar zakte Kelt Nuis door het ijs. Zesde werd hij slechts bij lange na niet genoeg om naar sortie te mogen op die afstand. En wat zat hij vol met spanning zegt vanmorgen naar de training. Hij had geen zin in een praatje. Keek, strak, strak, strak voor zich uit. Ja, Alleen toen het over het ongeluk van Schumacher ging, toen had hij daar wel een mening over. Maar voor de rest was Nuis in zichzelf gekeerd. Mark Tuitert. Voor hem ook een 1500 meter met groot belang. Want hij zat erbij op de 1000 meter. Gaat de start in één keer goed? Nee, dat gaat de start niet. Het is Kelp Nuis die de valse start maakt. Tuitert zat erbij op de 1000 meter met die derde plaats. Maar nogmaals, voor Tuitert geldt dus op deze 1500 meter dat Tuitert alleen naar sortje mag. Als hij zelf wint... Groothuis wint. Hé, hey, die staat voorlopig op de eerste plaats. Blokhuizenwind, wint, Kramen wint of Koen wint. Dan gaat Mark Tuitert mee naar de Olympische Spelen van Sochi. Maar als Kjeld Nuis bijvoorbeeld de 1500 meter zou winnen... dan uh, zal Tuitert ingewisseld gaan worden normaal gesproken... voor die aanwijsplaats, voor de ploegenachtervolging, voor Koen Verweij. Dus is Mark Tuitert en nu alles aangelegen... om van zijn directe tegenstander van nu te winnen, te winnen van Kjeld Nuis. Tuitert start buiten, Nuis start binnen. Dus dadelijk, in de laatste ronde... Wellicht het voordeel voor Tuitend. Tegen een snelle tegenstander ook. Ook een duizend meter-specialist dat hij de laatste binnenbocht heeft. Tiaf is stil. Tiaf kijkt toe. En niet alleen het publiek. Grote sporters, zoals bijvoorbeeld ook Irene Wüst kijkt naar de start van deze rit. En die start is nu wel goed. Gelukkig maar. Wust, Linda de Vries, Michel Mulder, Ronald Mulder. Overal zitten. De absolute toppers. Staan de absolute toppers. Hangen over Boringen heen. Om te kijken naar dit duel. Dit is een titanenduel. Iedereen met verstand van schaatsen we weet dat het hier om veel meer gaat dan zomaar een 1500 meter. Gaat Tuitert naar de speler van Sochi of niet? Mag hij daar zijn titel gaan verdedigen op de Olympische 1500 meter of niet? En hoe gelijkwaardig is het zeg? 23-37 over de eerste 300 meter voor beiden. Het is nu al een titanenduel. Tuiterts schaats mooi. Tuiterts schaats goed. Nou dat ik hem vorige week slecht zag rijden, maar hij is in een week toch behoorlijk vooruit gegaan. Kelp Nuis ziet dat Tuitert langs zij is en zelfs iets voorbij is. Nuis trekt zich op aan Tuitert. Komt er daardoor weer naast. En hij 700 meter ligt Kelt Nuis ietsje voor. 500ste van een seconde. En dezelfde doorkomsttijd voor Nuis als de doorkomsttijd die Stefan Groothuis had. Nu die tussenronde. Dit is in het voordeel van Nuis hoor. Want hij heeft veel meer snelheid nu dan Tuitert. Oeh Tuitert. Die valt stil op de kruising. Nuis is in aantocht. Nuis gaat de ronde doorrijden nu. Tuitert moet nu mee. Richting de bel voor de laatste ronde. Doet hij goed in de buitenbaan. Het verschil is er wel nu in het voordeel van Nuis. Maar het is nog niet super groot. Tuitert knokt zich terug. Zoals hij dat vaker heeft gedaan in het verleden. En in 16. 38. Nog altijd is Nuis ietsje sneller dan Groothuis. Maar nu die laatste ronde. Nu die ronde waarin Tuitert dan het voordeel heeft van die laatste binnenbocht zo. En dat zie je al aankomen op de kruising. Want Mark Tuitert knokt zich richting Kjeld Nuis. Kjeld Nuis, voor hem is het alles of niets. Hij moet gaan winnen en dat gaat hij denk ik niet doen. Want Tuitert komt er onderdoor. Mark Tuitert gaat Kjeld Nuis hier verslaan op de 1500 meter. En wat wordt de eindtijd van Tuitert? 1.46.42 is het de kloppertijd van Groothuis. En hier komt 1.45. 75 voor Tuitert. De glimlach op zijn gezicht. Hij is dichtbij Sotsi. Hij is daar wel dichtbij. Maar Kjeld Nuis? is dat niet. Voor Kjeldnuis uh, is Sotsi verleden tijd. Is Sotsi. Passé is Sochi een droom die vervlogen is? Kjeld die er vier jaar geleden voor Vancouver heel dichtbij zat. Maar toen niet ging omdat er andere rijders waren met aanwijsplaatsen. Gaat nu ook niet naar de Olympische Spelen van Sochi. Wat naar de zesde plaats op de 1000 meter staat hij nu al derde op de 1500 meter. En dat is, niet meer dan, dat is niet genoeg voor hem. Mark Tuitert staat bovenaan. En wie komen dan nog? Dadelijk Ket, dat is een gevaarlijke voor Tuitert. Dadelijk Oldeuvel is ook een gevaarlijke tuit, voor Tuitert. En Thomas Krol, die nu gaat starten tegen Sven Kramer... is ook een gevaarlijke voor Tuitert. <tie> jonge, jonge, jonge, wat is dit spannend. Maar wat heeft Mark Tuitert hier weer een, hier een goede 1500 meter gereden. Wat heeft hij zich goed opgetrokken, ook aan Kjeld Nuis. Wat een prachtig duel was dat, zeg. Tuiterts zit voorlopig aan de goede kant van de lijn. Nuis zit dat niet. Groothuis staat tweede... En de blik vooruit bij Sven Kramer. De man van de 5 kilometer, van de 10 kilometer. Maar hij reed deze afstand ook bij de Olympische Spelen van Vancouver. Weet u het nog met Erwin Wennemars? Kramer was toen 100ste sneller dan Wennemars op het Olympisch kwalificatietoernooi. En mocht daardoor naar Vancouver Wennemars niet. 13e werd Kramer uiteindelijk op de Olympische 1500 meter. Thomas Krol zat er gisteren al dichtbij. Heel dichtbij op de 1000 meter. En uh, toen ging dat mis voor Thomas Krol in zoverre dat hij 4e werd. En dat betekent dat Thomas Krol daardoor uh, moet, uh, moet winnen vandaag om uiteindelijk door te gaan. Terwijl ik een paar huilende dames uh, hier voorbij zie lopen. Ik vraag me af waarom dat is. Maar goed, kijk eerst maar eens eventjes weer terug naar de baan. Naar Sven Kramer die daar rijdt in de buitenbaan op dit moment. Tegen uh, de Thomas Krol. Krol in uh, de binnenbaan. Die huilende dames dat zijn trouwens schaatsers uh, daar, die daar rijden. Dus ik vraag me af wat er, of die daar lopen. Ik vraag me af wat er aan de hand is. Thomas Krol die rijdt voorop in deze rit met 49, 59. Kramer... 41, 49 moeten natuurlijk hebben van zijn laatste twee ronden in de op deze 1500 meter. Thomas Krol rijdt in de buitenbaan op dit moment. Gaat daar de buitenbocht in aan de overzijde. Kramer probeert zich terug te knokken in die binnenbaan. Krol die heeft nog altijd de voorsprong als hij op weg is naar de bel voor de laatste ronde waar Thomas Krol nu door gaat komen in een tussentijd van 1.1742 en daarmee is Thomas Krol 18e langzamer dan Mark Tijtert. Nu de laatste Ronde. Dat is dan weer in het voordeel van Sven Kramer. Die laatste ronde. Hoe oh, zit Kroll al op de uit? En hij wilde binnen door. Hij wilde binnen door. Hij komt er binnen door. Hij wilde niet gelijk naar rechts. Hij wilde niet buitenom. Hij wilde er binnen door. Dat heeft Kramer goed gedaan. Die nu de gas aan de loop trekt. En enorm aan het versnellen is daar buitenom. Sven Kramer gaat hier Thomas Kroll, denk ik, verslaan op de 1500 meter. Hey, 45 75 is dit de tijd van Mark Tijden. Blijft staan. Groothuis blijft, denk ik, tweede. Ja, Kramer staat als vijfde nu op de 1500 meter. En dan moet hij maar gewoon gaan afwachten of dat dat, uh, of hij daarmee nog een 1500 meter ticket eventueel aangewezen gaat krijgen. Want op eigen kracht rent hij het dus in ieder geval niet op deze afstand op de schaatsmeld. Twee ritten nog te gaan. Blokhuizen tegen Oldeuvel en dadelijk Rianquette tegen Koen Verwijen. Waarom deed hij dit, uh, Jochem? Ja, ik, ik, ik, ik kijk nu ondertussen... Hij komt met zoveel meer snelheid uit die binnenbocht. Ja, ik ben ook voorbij... Ja, nee, ik snap hem wel. Als je goed... Uh, hij komt je zo hard... binnen blijft radio, Ja, hij komt zo hard die binnenbocht uit... dat hij probeert naar buiten te rijden... maar dan zou hij hem raken. Dus hij moet de keuze maken om die snelheid aan de binnenkant door te voeren... en dan hem in te halen en dan op het laatste moment naar buiten. Het is een risicovolle actie. Maar ik denk dat dat voor zo'n kwalificatie tussen 500 meter de enige juiste is. Ik ben heel blij dat het goed gaat. Want als dit fout was gegaan, dan had dat geen schoonheidsprijs verdiend. Nou, en ook als die... Uh, zijn snelheid had onderschat, had hij een verkeerde wissel gedaan. Ja, want dan kon hij kwam in de verkeerde baan. Maar, maar, maar, maar kan je nagaan, dit is dus wel weer Sven Kramer... die dus deze actie uithaalt in ja. zo op zo'n cruciaal moment. En het gaat dus wel goed. Ja. Zo goed zit hij in. Het, het is een risico, maar ik vind het een slechte race eigenlijk. Van nog eventjes, want ik, we horen twee keer schieten, dus het is een valse start. Even nog naar uh, Mark Tuitert. Die haalt het best in zichzelf naar boven. Ik vind het ongelooflijk. Ja, hij is cool gebleven. Heeft het gunstige gebruik, of hij heeft gebruik gemaakt van zijn gunstige loting. Want persoonlijk ben ik van mening als je in de buitenbocht start, dat met name het mentale aspect van die laatste kruising, dat je naar je tegenstander toe kan rijden om hem in de binnenbocht te passeren, heeft hij perfect uitgenut. En ik, ja, ik, ik, ik ben, ah, Mark is gewoon goed. En ik hoop echt, als hij, zoals hij nu is, um, ook in Sochi zou kunnen zijn, als hij daar mag starten. Dan kan hij gewoon weer meedoen. Dan kan hij gewoon een hele mooie klasseering rijden. Ik zeg niet dat hij goud gaat halen. Um, maar ik, ik, hij, hij verbaast hoort, mij positief. Hij hoort positief. er gewoon bij. Daar komt, daar komt het ja, ik zou het fantastisch ja. vinden. En hij heeft mij echt positief ah. verrast. Ik vind, dat echt, uh, ik vind het bijzonder. Goed, we hebben uh, mooie races al gezien, maar ook blokhuizen tegen Oldeheuvel. Sebastiaan, dat is er één om naar uit te kijken, kan we voorstellen. Ja, hij, uh, hij, Tuitert, moet nog rekening houden en vrezen voor twee man. Wouter Oldeheuvel in deze rit, uh, Rian Ket in de laatste rit. Dat zijn uh, rijders die nog geen uh, ticket hebben veroverd op een andere afstand... en die Tuitert dus van de Olympische Spelen zouden kunnen weghouden. Oldeheuvel, die uh, na zijn knieblessure, die hem een uh, heel seizoen langs de kant hield... zich helemaal heeft gefilmd fixeert op de 1500 meter. Af is gestapt van het allrounder. Tweede start gelukkig goed voor zijn rit tegen Jan Blokhuizen. Blokhuizen is al zeker op de 5 kilometer waarop die derde wet Bob de Jong van een Olympi Olympisch ticket afhield. Derde wet achter Sven Kramer en Jorrit Bergsma. Blokhuizen gaat daarbij zijn. Olde Heuvel voor hem zijn dit dus een uh, dikke anderhalve minuut van groot, groots, groots, belang. Zij aan zij. Beide armen los bij Blokhuizen. Eén arm op de rug. Linkerarm op de rug bij Wouter Olde Heuvel, Die die weg moet bij die middenlijn, anders wordt dat te gevaarlijk. Dr. Bibber, 24-22 de doorkomsttijd voor de Heuvel. 24-28 de doorkomsttijd voor Jan Blokhuizen. Dit zijn twee mannen van de middellange lange afstand. Deze mannen moeten het, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Groothuis, maar ook Tuiten, denk ik, vooral wel hebben van die tweede fase van de 1500 meter, die tussenronde en die slotronde. Voorlopig lijkt Jan Blokhuizen voor te liggen op de baan. En is dat ook zo bij het passeren van de finishlijn? Jawel hoor. 51-05 voor Blokhuizen. 51-17. De doorkomsttijd voor Wouter voor Jan Blokhuizen. Tegenwoordig dus Corendon, vroeger TVM, wat heet vroeger, vorig seizoen nog TVM. Gaat nu naar de binnenbaan toe, Wouter Oldeheuvel naar de buitenbaan toe. En dan gaat Blokhuizen hier Oldeheuvel even een klein tikje delen in deze binnenbocht. Want hier gaat hij nu een verschilletje maken. Keert op tijd weer terug naar zijn eigen baan. Doorkomsttijd van Mark Tijtert was hier 1.16.55. En daar zit hij toch dik boven hoor. Dik twee seconden zit Jan Blokhuizen boven die tijd van Mark Tijtert. Datzelfde geldt natuurlijk voor Wouter Oldeuvel 2,7 seconden. Dat is wel heel veel hoor. Wouter Holdeuvel, die dingen, gaat dat niet redden. Dat lijkt me toch sterk als hij dat in de laatste ronde in één keer gaat goedmaken. En dan lijkt hij dus de Olympische missie van Holdeuvel ook te gaan stranden. Komt ook nog niet bij Blokhuizen. Blokhuizen gaat de rit winnen. Deze 1500 meter rit winnen van uh, Wouter Oldeuvel En absoluut dus niet in de buurt van de tijden van bijvoorbeeld tijd het Groothuis. Nu is nog altijd op de derde plaats. Douwer de Vries op de vierde, want Blokhuizen wordt tiende. En Wouter Holdeuvel staat nu al op de twaalfde plaats. En dus is er nog één man. Is er nog één man die kan voorkomen dat Mark Tuitert naar de Olympische Spelen gaat? En die komt nu in de baan in de laatste rit. Rian Ket, 30 jaar oud Nederlands kampioen. Op deze afstand. Dat werd hij in het vorige Olympisch seizoen. Dat werd hij uh, aan het begin dus van het seizoen 2009, 2010. Daarna. Ja, was het minder, plaatste zich niet voor Vancouver. Dit jaar wel weer derde geworden op dat Nederlands kampioenschap. En na een seizoen dat hij individueel aflegde, heeft hij ook weer een plaatsje gevonden bij een ploeg. Die kleine project 2018 in ploeg. En hij rijdt tegen Koen Verwij, de man met de sleutel in handen... vanwege die mogelijke aanwijsplaats. Dat speelt allemaal mee op de laatste rit. Koen Verwij, de Nederlands recordhouder sinds een paar maanden. Sinds hij dat record in Salt Lake City overnam van Erben Wennemars. 142-28 is nu dat Nederlands record op naam van Koen Verwij, Die alleen maar op het podium stond internationaal. Eerste, tweede en derde wed. En dus de grote favoriet favoriet is voor deze 1500 meter. Maar ja, Okoen is er nog niet, hè. Vijfde op de vijf kilometer en achtste op de 1000 meter. Moet nu alles uit de kast halen. Maar weet wel dat hij die aanwijsplaats mogelijk heeft. 23,75 voor Rian Ket is de openingstijd. En daarmee is hij een uh, viertiende bijna langzamer dan Mark Het was... over de eerste 300 meter. Tuitert zit op het middenterrein met dat pak half open toe te kijken. Nu naar de uh, volgende bocht. De bocht het rechte eind opgekomen. Dan ziet hij dat Koen Verweij in de buurt komt bij Rian Ket. Dat is al redelijk goed nieuws voor Mark Tuitert dat dat nu gebeurt. En uh, daar komt Koeverwij door in 50-11. 50-11 voor hem. 50-17 voor Rianquet. Die een seconde langzamer is dan Mark Tuitert. Nu in de tussenronde naar de 1100 meter toe. Nu het, uh, het gat moet dichten op Koeverweij. Het voordeel dadelijk nog heeft van twee binnenbochten. Maar in de laatste ronde dadelijk een nadeel heeft van de laatste buitenbocht. En Koeverweij is op stoom. Koeverweij blijft Rian Ket voor. Ondanks de buitenbocht. Koeverweij is hier bezig met het rijden van een goede 1500 meter. Op weg naar de bel komt Koen Verweij door in 1 minuut. 17 seconden en 51 honderdste. En dan moet hij ook nog goed gaan maken. Eind, uh, bijna een seconde op Tuitert in de laatste ronde. Maar voor Tuitert ziet er goed uit hoor. Wat Ket valt stil op de kruising. En Koen Verweij zit er al achter. Koen Verweij gaat naar binnen toe. Mark Tuitert gaat naar de Spelen. Dat is een, een uh, conclusie die we al wel kunnen gaan trekken. Daar gaat Koen Verweij door de laatste binnenbocht heen. Komt hij het rechte eind opgereden. Mark Tuitert gaat naar de Spelen. En wat doet Koen Verweij? Gaat Koen Verweij hier de 1500 meter nog winnen of niet? Nee hoor, Tuitert. Wint gewoon de 1500 meter. Want Koen Verwij wordt tweede. Mark Tuitert wint de 1500 meter. En eindelijk weer eens een overwinning hè, voor Tuitert. Volgens mij zo'n beetje zijn eerste overwinning. Sinds die Olympische 1500 meter. Veel heeft hij niet meer gewonnen. Sindsdien Mark Tuitert flikt het hem toch. Flikt het nou, hem ja. toch op dit Olympisch kwalificatietoernooi. en Er gaat gewoon als winnaar van de 1500 meter. Niet alleen deze afstand rijden. Daar in Sochi. Maar ook de 1000 meter. Koen Verwij eindigt op de tweede plaats. Stefan Groothuis wordt derde en dan wordt Kjeld Nuis wel vierde. Maar dat is voor Kjeld Nuis bij lange na niet goed genoeg. Op papier zou hij mogen rijden, maar we zijn ver over de 10-1 met de Nederlandse ploeg. Mark Tuitert 1, Koen Verwijt 2, Groothuis 3. Betekent dat Mark Tuitert de Olympische 1500 meter gaat rijden. Dat uh, Stefan Groothuis en Koen Verwijt dat ook gaan doen. Ja, wie dan de vierde man wordt, dat mag de selectiecommissie uh, gaan aanwijzen. Dat zou zomaar eens Sven Kramer kunnen gaan worden. Mark Tuitert is erbij in Sochi. Wordt gefeliciteerd door Sven Kramer. Koen Verwij is er ook bij in Sochi. Niks aanwijsplaats uiteindelijk. Hij plaatst zich namelijk als tiende man met de hakken over de sloot. Gewoon op eigen kracht. Ook al verliest hij vandaag de 1500 meter van uh, Mark. De gouden medaillewinnaar van Vancouver op de 1500 meter neemt het uh, applaus van het publiek in ontvangst. Balt de vuisten, wijst naar het publiek. Zo eindigt voor hem dit Olympisch kwalificatietoernooi op een prachtige manier. Want hij is erbij in februari in Sochi. Uh, uh, ik stel voor even, uh, Sebastian, dat we even het lijstje van de 10 doornemen... om te kijken of uh, ja. het lijstje helemaal compleet is. Uh, kijken of de mijne met die van jou klopt. Uh, nou, zullen we het eens doornemen. Kramer, Kramer. op de uh, 5 kilometer en de 10 kilometer. En wellicht dus de 1500 meter. Want als ik kijk naar de rijders die vandaag voor Kramer zijn geëindigd... verder, Nuis, Douwe, De Vries, ja, die rijden daar niet. Dus waarom zou Kramer niet het laatste ticket krijgen? Dan komen we bij Jorrit Bergsma. Hè? Dat is geen twijfel over, mogelijk 5 en 10 kilometer. Michel Mulder, 15. ...500 meter en 1000 meter. Markt uit het dus. 1000 meter en 1500 meter. Stefan Groothuis 1000 meter en 1500 meter. Bob de Jong op de 10 kilometer. Ronald Mulder op de 500 meter. Jan Blokhuizen op de 5 kilometer. Jan Smekens op de 500 meter. En Koen Verwij op de 1500 meter. betekent dat de buitenvallen Jesper Rospus de nummer 4 van de 500 meter. Thomas Krol, de nummer 4 van de 1000 meter. En Kjeltnuis, de nummer 4 van de 1500 meter. Als ja. ik het goed heb berekend... komt jullie het op. Ik heb, ik heb hetzelfde lijstje, is dat, inderdaad. inderdaad. Is nou, dat, is altijd, dat, dat is de, samenstelling voor de voor de uh, Olympische <laughs> En hier heb ik eigenlijk ook geen calamiteiten en dergelijke verder gezien... Ja. in het mannentoernooi. En de heren voor de ploegenachtervolging ja. zitten er allemaal bij. Arie Koops blij, Kansb blij. Iedereen blij, volgens mij. De enige calamiteit die ik heb gezien... was de vreugdeuitbarsting van Mark Tuijter. <laughs> <tog tog> en, te, en terecht. Ik bedoel, kom, dit, had, dit hadden we een, een week geleden niet gedacht. Ik was... Vooral nieuwsgierig naar de opmerking die van Velden maakt. Die zei van ja, ik reken er eigenlijk niet op dat Mark Duit het zich gaat uh, kwalificeren. En als je coach dat over een rijder zegt... dan kan ik maar één ding bedenken... is dat het het mis juist om hem heel erg te prikkelen. Ja, dat kan ik niet. En dat is gelukt. Ja, jij zei trouwens Koen, Sven, Mark en Stefan... Uh... Net. Ja, dat had ik opgeschreven. Dus je, nee, ja, ik ook. Als vijf, ik denk, ik, de, ja, ja, alleen dan moet ik wel mee... de aantekening geven... Dat, dus, dat, dat Sven het gaat redden op het feit dat hij al in soortje aanwezig is. Ja, dat is waar. Ik je vond had, het een slechte uh, reis had, van Sven. Je had Kjeld uh, over het hoofd gezien? Uh, ja, als filiaan, als, als, als, als, als, ja, ik had voor, niet verwacht dat Kjeld het eindelijk zou, zou gaan starten. En hij mist het nu ook weer echt... Hij heeft echt pech. Want hij is 200 zo langzamer dan Stefan Grootijs. Maar Stefan was er natuurlijk ook op 4000 meter. Dus het had voor het keelt uh, uh, misschien nog wel een zuurder verhaal geweest. als die derde was geworden. En ja. mocht nu ja. die vieren. Maar als je het lijstje, zoals ik dat net met uh, Sebastian doornam. Hè, als je die nou, uh, dat lijstje bekijkt. dan zijn hier toch ook de namen. Waarvan je eigenlijk uh, ja. verwacht wil ik niet zeggen. Maar heb op zijn minst een beetje gehoopt dat, dat, dat ze zouden worden, of niet? Ja, ik, ik, als ik, ik heb uh, ja, als ik het lijstje zie. Ik denk dat dit de namen zijn die er moeten zijn. En ik vind ook als ze Sven de vierde plek op de 1500 meter geven, dan zou ik daarmee kunnen leven. Ik heb er eerder uh, mee zit, zitten afvragen: van, ja, is het dan terecht? Um, als ik kijk hoe hij die 1500 meter hier rijdt... Want wat jij ik... zegt, hij rijdt hem niet goed, die Hij rijdt hem gewoon niet goed. En hij rijdt dan vervolgens is die pas... Um, hij is negentiende langzamer dan Mark Duiter. Maar dan kijk ik met name ook even naar de nummers 4 en de nummers 5. Dan zit hij daar drie tiende achter. Ja, dat verschil gaat hij nog wel maken. Dus dan vind ik ook dat Sven die vierde plek... Omdat hij daar toch is ook wel... Um, gedegen kan invullen, zeg maar. Dat het niet zo is van, hij is er toch... wat we wel eens met een rintje Ritsma hebben gezien... op de 500 meter. Um, die, die reed hem omdat hij de ploeg mocht voor rijden. Dat's, ja, dat is een... Dat is bij Sven niet het geval. Zit er ook nog een gedachte achter... dat als je bijvoorbeeld daar niet zou starten... dat het gevolgen kan hebben voor eventuele een latere spelen voor de hoeveel mensen die je mag inzetten? Volgens mij heeft dat daar niets mee te maken. Nee, dat gaat aan de hand van de resultaten op de weken afstand... Ja. in de World Cups. Ja. De aanloop naar zo'n toernooi... Hè? want het is nu duidelijk dat je gaat of dat je niet gaat. Voor ja. degene die wel gaan. De aanloop naar zo'n toernooi. Um, wat kan je dan het beste doen? Want gaan... Oh, we gaan even naar uh, Steven Coen... Dalenbouw met Koen van Wij. Die ploft neer op het bankje, Koen Verwij. Je bent gekwalificeerd voor de Spelen. Uh, ben je er gelukkig mee? Ja. Uiteraard, maar wat voor race was het? Ja, ik ben er onwijs gelukkig mee. En uh, valt echt een uh, last van me af. Hoe groot was die last de afgelopen dagen? Nou ja, kijk. Ik krijg 6, op de 5 kilometer. Laaglandrecord en gewoon heel hard. Ik rijd net in iets mindere race op de 1000. 9, 7, 1, 9, 6. En uh, Eigenlijk voor mij doen we het gewoon heel snel, want ik ben geen sprinter. Maar omdat ik niet tweede word, was het wel een teleurstelling voor veel mensen ook. En uiteindelijk ook misschien wel stiekem een beetje voor mezelf. Ja, er komt toch wel een beetje een druk op je te liggen dat je alle World Cups gewoon heel hard schaatst. Dat je hier ook gewoon top 2 moet rijden. Nou, ja, worden 1.45 en 46 lager gereden. Dat zijn uh, rappe tijden. Maar ja, ik doe het. Maar het was echt een, een race. Uh, heel, uh, heel slecht. Ja, het was gewoon uh, nou, één ronde al over eigenlijk. Het was echt een race tegen mezelf. En dat bleek ook wel. Hoe kan dat toch? Je zegt zelf ook, je was in het voorseizoen zo goed. Nederlands record in handen. Ja, dat, ik ben nu nog steeds goed. Ik krijg 1.46.2. Dat is hartstikke hard. En uh, ja, terwijl het, onwijs, terwijl het gewoon niet goed ging. Dus dat betekent dat het heel goed zit. En dat heb ik in de afgelopen twee races ook nog laten zien op de duizend kilometer. En in het weekend hiervoor... Nou, en er staat hier gewoon even een extra druk op om, uh, om echt naar het toernooi te gaan. En uh, die druk is er nu vanaf. En ik uh, hoop dat ik nu weer lekker, uh, uh, lekker los kan schaatsen. Uh, vrij en uh, onbevangen erin gaan. Want uh, ja, dit was niet echt een, uh, een lekkere race zoals de afgelopen World Cups hebt gereden. Nee, uh, Nederlandse kampioenschappen. En werd die druk ook allemaal groter? Juist omdat je ook jou, jij jouw afstand van 1500 op die laatste dag van het OKT kwam? Ja, en in het laatste ritje ook nog. En uh, je weet dat er gereden is. En toch ook al... Tog ook wel veel mensen verwachten het van je. Dus ja, en uh, dan staat er wel wat op. Maar uh, desondanks uh, het ging het uh, goed genoeg voor het uh, kwalificeren en voor een tweede plek. En met een slechte race als zoiets rijden, dan, uh, dan heb ik het volste vertrouwen in voor de Olympische Spelen. Je had die aanwijsplek nog achter de hand, hè? maar wilde je dat kosten wat kost voorkomen? Ah, ja, dan heb je gewoon uh, een hoop gedoe. En uh, dan uh, sta je op sommige afstanden oneerlijk. En dan word je aangewezen en dan... Uh, ja, dat heb je scheve gezicht en dat wou ik gewoon niet. En ik, heb, ik wou gewoon aan mezelf ook bewijzen dat ik het kon. En dat ik het ook heb laten zien aan het begin van het seizoen. En dat doe ik nu. Dus te, erg tevreden. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel, dankjewel. Kon wij dus is hij nou bijna onder de druk bezweken als ik dat zo beluister? Ja, ik weet niet of hij onder de druk bezweken is. Maar ik beluister gewoon dat hij minder goed is dan wat hij in het voorseizoen was. Ja, maar en hij zet voelde ik... wel een enorme druk op zijn schouders op een of andere manier. Ja, maar iedereen, praat, kunnen... nee, maar iedereen praat om natuurlijk het feit dat hij die aanwijsplek heeft... voor de ploegachtervolging, waardoor hij ook eh, ten koste van anderen... Um, wellicht um, naar de spelers zou gaan. Dat voelt natuurlijk niet lekker. En dat vraagt er wel extra om daadwerkelijk te te laten zien wat je kan zien. Hij heeft natuurlijk een, uh, wel een aantal hele goede Worldcups gereden. En dan, dan verwachten ze het. En dan moet hij het ook van zichzelf doen. En als je een belangrijke schakel bent in de ploegachtervolging, ja, dan kan ik me wel voorstellen dat je die druk bij jezelf gaat voelen. Ja, wat hij zegt ook. Van, ik, ik heb nu weer zin om gewoon lekker vrij uit te gaan schaatsen. Ja, hij moet nu gewoon doen met, oh, Hij kan nu gewoon laten zien... hij hoeft maar twee keer hard te rijden. <laughs> Drie keer misschien met twee ploegenachtervolgingen. Ja, dat is dan... waar het om draait. Ja. Het is heel makkelijk, maar hebben het over. Zo simpel is het. Ja. Ja, overigens, uh, Sebastian had het in de uitzending over een uh, huilende vrouw die uh, voor hem langsliep. Uh, we hebben daar net beelden van gezien. door zijn de vriendin de vrouw van uh, Mark Tuiten. Uh, Oké. Okay. Dus, uh, ze kreeg een zoen van hem, dus ik mag. Uh, okay. Er misschien verbanden die ik niet mag leggen. <lacht> maar dan is dat raadsel ook opgelost. Okay. Uh, voordat we naar Koen van Wij gingen luisteren, wilde ik eigenlijk aan je vragen: zo'n traject richting um, de Olympische Spelen. Hè? Er zitten op WK's, EK's aan te komen. Ja. Wat moet je dan doen? Moet je, moet je juist meedoen of moet je juist niet meedoen aan dat soort ja, dingen? Ja, ik denk dat het heel erg persoonlijk is. Uh, overigens, een Douwe de Vries die een hele goede 1500 meter heeft. Daar werd, werd niet uh, naar, naar gekeken. Maar die, ik denk dat Douwe eentje iemand is... die gewoon lekker allround toernooi gaat rijden. De Europese kampioenschap en Hamer. Um, het hangt heel erg vanaf hoe je je traject uit wil zetten. Wil je gewoon in de voorbereiding zeggen van... ik ga lekker nu even gewoon echt een trainingsblok inplannen... en ik wil die spanning van de wedstrijd niet hebben. Um, heb je de capaciteiten die bijvoorbeeld een Irene WUS wel heeft? Zeg van, ik ga een trainingsblok inplannen in dat trainingsblok pak ik ook het Europese kampioenschap mee? Um, of zeggen van ja, ik, ik, ik wil gewoon... ik wil die wedstrijden rijden kosten wat het kost. En het hangt met name van de mentale belasting af. Kan je het aan om wedstrijden tussendoor... spanningswedstrijden nog weer te hebben? Of wil je je focus volledig richten op... Um, op die ene wedstrijd of die twee wedstrijden die je in Sochi hebt? En dat zal per sporter anders zijn. En ik... Um, op het moment dat ik... als ik het. Nu zou ik invullen voor mezelf, als ik toen nog schaatste... Yeah. zou ik de keuze maken, ik ga lekker die wedstrijdjes rijden... ik train er lekker een beetje omheen... en ik rij ze omdat ik ze mag rijden zonder dat er druk op, op hangt... want ik had ze ook niet hoeven rijden. Dus onbevangen een wedstrijd rijden. Maar kan dat ook, kan ook teleurstelling vervolgens bijkomen? Dat kan teleurstelling met zich meebrengen... maar daar moet je je van tevoren op voorbereiden. En ik denk op het moment dat je het lef hebt om een wedstrijd te gaan rijden... als een opbouwmoment naar de spelen... dat je er wel heel veel van kan leren. Het is natuurlijk wel een moment dat je een keer wat... Um, nou ja, onbevangen rijden op een hoog niveau. En uh, dat kan soms wel eens nieuwe inzichten voor jezelf geven. Maar het is, het is een risico. Aan de andere kant vind ik ook... als je bang bent voor die risico's... dan ben je onvoldoende overtuigd van die kwaliteiten... die je in Sochi moet laten zien. Dus uh, ik, ik vind het lastig. En het zal misschien ook afhankelijk zijn van waar je, wat je ploeggenoten doen. Want je wil graag wel met de mensen met wie je het voorbereid... ook richting die spelen optrekken. En als een Sven zegt van ja, ik ga geen EK rijden... Ja, dan kan je misschien als, als een, zegt een Koen van, ja, dan ga ik misschien maar lekker mee met Sven... want dan kunnen we samen trainen. Hm. Dus dat is wel. Uh, het is heel moeilijk te zeggen wat goed en wat niet goed is, of wat beter is of best. Um, goed. Um, um, dankjewel voor nu. Ik wil nog een vraag stellen over uh, over het twittergedrag en of je wel je uh, je kwaliteiten uh, moet laten zien aan je tegenstanders. Dat heeft ook te maken met wel of niet meedoen. Ja, dan gaan we het zo Oké, dat okay, kan je je op voorbereiden, ja. want we hebben ook nog nieuws. Een restaurant en woningen daarboven zijn ontruimd in het centrum van Rotterdam. Michael Komans is verslaggever van RTV Raymond. Michael, wat is er allemaal aan de hand? Ja, inderdaad, het leek eerst een kleine gaslek te zijn... bij een restaurant die dan aan de oude binnenweg midden in het centrum van Rotterdam... Um, maar ja, nadat de brandweer metingen verrichtte, niet alleen in het restaurant, in het café, maar ook rondom de woningen in appartementen, bleek het toch wel te gaan om een groot gaslek. Uh, ondertussen zijn er uh, ja, echt honderden woningen, althans appartementen ontruimd, uh, verschillende woonblokken, staan hier uh, bussen van de RET klaar om de mensen op te vangen. En is uh, Stedin op dit moment druk bezig het uh, gaslek uh, te verhelpen. Uh, um, ja. Want het, ga het gaslek is wel gelokaliseerd, ze weten waar het zit. Nou, ze weten nog niet precies waar het zit. Ze weten wel dat twee weken geleden ook op dezelfde plek... bij dit café een gaslek is geweest. Um, dus, dus ja, ze denken dat het daar weer, uh, ja, weer lekt, zeg maar. Wat ze nu aan het doen zijn... Ik sta nu bij een van die uh, gaten in de grond... hebben ze in alle uh, uh, noten hebben ze gegraven om een soort ballon op te blazen... in een gasleiding, om dan zo de gasleiding te kunnen afsluiten... Nou, aan de ene kant is dat gebeurd. En nu aan de andere kant van de oude binnenweg bij Binnenwegplein... zijn ze nu ook zo'n gat aan het graven. Om daar de leiding dan ook af te sluiten. Nou ja, het gas wat dan nog in de leiding zit, dat kan ons naar buiten. Hmm. En dan wordt het de komende uur ja, op zoek gaan naar het lek. Ja, en de mensen, zoals jij zei, die worden dus opgevangen. Ja, klopt. Er staan hier ongeveer twintig meter verder. Er staan hier enkele bussen van de voestelijf RET. Daar worden de mensen in opgevangen. En nog iets verder, hier op Eendrachtsplein bij het politiebureau... worden mensen ook opgepakt. Dus uh, daar is gelukkig allemaal voor geregeld. Maar ja, het zal waarschijnlijk nog wel uren duren... want de brandweer loopt hier nog met uh, maskers rond... en meestal betekent dat, dat het gas nog lekt. Dankjewel, Michael. Michael Komans was dat, verslaggever van RTV Rijnmond... dus over de ontruiming... wegens een gaslek in het centrum van Rotterdam. Uh, het is vijf uh, minuten voor acht. Uh, bijna het einde van, dit, uh, van deze lange Radio 1-journaal. Dit lange Radio 1-journaal. We gaan even naar Tialf, naar Steven Dalebout. Steven, ik begreep dat jij. Uh, uh, oh, is geen goed nieuws, hoor Krijg ik eigenlijk nu in mijn oor. Wat is er aan de hand? Volgens mij. Ja, Robert, er is, is er een, minuut stilte, een, het? een minuut stilte. Een minuut stilte gaande. Ik kom zo bij je terug. Ja, laten we dat maar even doen. Een minuut stilte in Tialf betekent. In veel gevallen geen uh, goed nieuws. Vanwege uh, een marathonschaatse uh, die recentelijk is overleden. Ja, of een uh, familielid zoiets. Had ik ook in een uh, vlaag uh, meegekregen. Uh, als de minuut stilte voorbij is in Tijal. Uh, uh, wij zien daar ook de beelden van. En het is uh, inderdaad een uh, indrukwekkende uh, minuut stilte. Uh, gaan we zo uh, ongetwijfeld van uh, Steven Dalenbout horen. Uh, het gaat om Sjoerd Huisman overigens. Uh, die is overleden. Marathonschaatsen. Dat komt. Uh, Hard aan in de schaatswereld. Want dat was wel iemand binnen de schaatswereld. Jochem. Ja, jij wordt er nu. Uh, je, je kijkt me met uh, hele grote ogen aan. Ja. Dit ja, komt hard aan. Ja, nee, dat weet ik niet. Laten we eerst uh, zo even van uh, Steven Daalboud uh, de bevestiging uh, daarvan krijgen. of het inderdaad wat een bizarre dag. Uh, wordt het op deze manier. En dan. Uh, en de huidende vrouwen die uh, Sebastian voor zich heen en weer zag lopen... Uh, toch, krijg je toch een, heel, een hele andere lading. Want dat zou dan niet alleen uh, de vriendin van uh, Mark Tuitert zijn... maar dat kan dat natuurlijk kan ook alles zo... hiermee te maken hebben. Dat denk ik wel, ja. Dat lijkt mij ook, ja. Oh, kunnen nee, we al nee. richting... Uh, ik geloof dat we al richting Steven kunnen. Uh, Steven, kunnen we voor jou al uh, wat meer krijgen? Nog niet. Het is inderdaad om minuut stil te gaan op dit moment uh, vanwege het overlijden van Marathons Sjoerd Huisman. Ik wacht even tot deze minuut stil er voorbij is voordat ik uh, verder vertel wat hier zojuist gebeurd is. Ja, oké. Okay, goed. Het gaat dus inderdaad om uh, Sjoerd Huisman. Dat is een uh, man die ook uh, met name. Uh... Ja, ik, ben, ik, ik ja? ben daar redelijk van in de war. Want als je dat leest, god, oh, mensen. Het is een hartstilstand, begrijp ik hè? Jezus. De broer van uh, marathonschaatster uh, Mariska Huisman... Ja. Uh, Sjoerd Huisman uh, zou het uh, dus omgaan. Maar we horen dus uh, zo dadelijk. En dat waren natuurlijk ook die vrouwen die Sebast zag... die uh, ja. in tranen ja. uitbarsten. Ja. Want ja. het zou zijn gebeurd vlak, uh, ja, vlak voor het OKT... voor het uh, Olympische kwalificatie uh, toenoor, ja. Plotseling uh, overleden. Hij is van 1986, 19 juni 1986. Dus dan weet je het uh, nog geen dertig. Ja. We hebben nog uh, één minuut voordat het acht uur is... Uh, kunnen we even kijken of de minuut stilte inmiddels in 10.30 uh, voorbij is? Om, uh, ja, Steven? Nou, vertel maar. Ja, het is een, een lange minuut stilte inderdaad die hier uh, nog steeds uh, gaande is. Uh, Sjoerd Huisman is overleden en dat uh, nieuws bereikte ook Mark Tuiten... dus pas nadat, uh, nadat hij zijn uh, afstand de 1500 meter had gewonnen. Sjoerd Huisman, marathonschaatser, had al eerder hartproblemen gehad. Um, anderhalf jaar geleden um, is hij van teruggekomen... en meldde zich gisteren af voor, uh, voor de marathon die gisteren gereden werd... En, uh, omdat hij zich ziek voelde en is afgelopen nacht uh, een, met een hartstilstand, aan een hartstilstand, overleden. En dat nieuws was dus uh, nog helemaal niet bekend hier. Uh, maar dat is zojuist na die 1500 meter bekend geworden. En daardoor uh, ook inderdaad de taferelen zoals jullie die beschreven. Uh, ja. Met Mark Tuitert die, die de helemaal de weg kwijt was. Ja, en heel begrijpelijk. intussen is Tiaf uh, trouwens <kijkt> nog steeds stil, ja. de ere van Sjoerd Huisman. Meer hierover ongetwijfeld in NOS Langs de Lijn om... Uh... 10 uur vanavond. Een, bi radio 1. een bizar einde van een uh, op zich prachtige sportdag, het Olympisch kwalificatietoernooi. Zodadelijk op deze zender het nieuws en daarna twee dingen gepresenteerd door Goffert van Brakel. Goedenavond. Bureau buitenland gaat verhuizen. Vanaf 1 januari, elke dinsdag, woensdag en donderdag tussen 9 en 10 s'avonds. Bureau Buitenland in 2014, dinsdag tot en met donderdag s'avonds van 9 tot 10. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.